een afsluiting van het jaar. Maar we gaan daar verder niet, heel, niet zo sentimenteel over doen. We gaan gewoon weer een paar uh, ja, berichten doornemen. En ja, ik ga het natuurlijk ook even vertellen van uh, hoe mijn weekendje Praag was. Hè? Zijn jullie daar uh, benieuwd naar, uh, jongens? Ja, ja. Waar, uiteraard. Lippen. Ik heb jullie nog niet voorgesteld aan het publiek, jongens. Ik ben heel erg enthousiast. Uh, want uh, Klaas uh, Wassenaar is aanwezig. Hallo, goedenavond. Ja, en uh, en Koopmans. Goedenavond, Johan. Ja, goedenavond. En uh, ja, ik, uh, ik ben Johan pier En uh, goed. Ja, en uh, nou ja, voordat ik ga beginnen met uh, mijn uh, ervaringen in Praag, waar ik verder niet zoveel over te vertellen heb. Uh, ga ik eerst even goud, zilver en de bitcoins doen. Uh, ja, de bitcoin die is uh, de afgelopen week eventjes gedaald naar 260 uh, eurotjes En die krabbelt nu uh, langzaamaan weer omhoog. Hij zit inmiddels al op de 280 eurotjes. Dus uh, hij is bezig met een opwaartslijn. Dus, uh, ja, dat is mooi. En goud. Nou ja, laten we goud zit uh, onder de 1200. Dus dat is toch. Uh... Ja, laag nog steeds. Veel vertrouwen in het uh, fiat geld van de dollar. Zilver zit op 15,692. Opvallend is dat het, uh, het, de olie dat die ook wat aan het stijgen is. Hoewel dat die nog op een heel mooi laag niveau zit. Op 57 uh, dollar en 5 dollar cent. En ja, gas blijft ook iets stijgen als gevolg van de winter. Want er wordt sneeuw voorspeld, hè, mensen? Het zit op 3,179. Oké. Oh, okay. Wow. Ja. ja, en uh, de staatsschuld die staat op uh, ja, bijna 462 uh, eurotjes. Het is um, 461,8 miljard. Dat is wat Nederland in het rood staat. Ja, mm -hmm. en uh, ja, goed, dan ga ik even vertellen over mijn ervaringen in Praag. Zijn jullie benieuwd? Ja, zeker. Het is dus, uh, ja, heel goedkoop uh, eten en vooral zuipen daar. Want uh, weinig accijns op uh, alcohol, hè. Dus uh, je kan gewoon een gemiddelde prijs is geloof ik een eurotje voor een, uh, voor, voor een glas bier. En uh, ja, buiten het toeristisch gebied dan is het uh, lager dan een euro. Uh, maar goed, dat, dat is dan even de bierprijs. Maar uh, <laughs> het is... Um, ja, er waren een aantal dingen die ik wel uh, vanuit het libertarische perspectief bekeken, Er waren een aantal uh, grappige dingen. Ik uh, kwam een um, straat tegen waar je dus uh, NT moest betalen. Om die straat te mogen bezoeken. Ah, geweldig. En welke straat is dat, denk je? Uh, nou, is het gewoon een woonwijk? Waar mensen, uh, nee, nee, ge... nee, nee, nee. nee. Oh. Het is het uh, Gouden Straatje. Een van, een van de toeristische attracties. Ja. ja. En... Uh, dan moest je entry betalen en ja, dat, aan de ene kant wel uh, mooi natuurlijk, want uh, ja, je maakt pas, je betaalt voor iets waar je gebruik van gaat maken. Ja, precies. Uh, dus ja, dat is op zich wel logisch. Uh, dat is, zeg maar de toerist betaalt. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> en nou ja, goed, er was ook nog, uh, wat het me ook opviel, er, er lagen overal socialisten op de grond. Ah. Ja, bedelaars. die hadden nog gewoond om er uitgestrekt op de grond te gaan liggen met zo'n bakje van alsjeblieft, geef me geld. Ja. dus ze liggen dan lang daar uh, op de grond, uh, zielig te wezen. Oh. En uh, verwachten dat jij dan, uh, ja, dus ik zei nog van do you accept bitcoins, maar uh, hij zei niks terug. Oh, jammer. Het kan net zo goed een etalagepop zijn, maar uh, ja. ja. ...stinkende, harige, etelaarsje poppen. Nou, ik zag toevallig een bedelaar die kwam aanlopen. Dus die, eerst had je niet door het een bedelaar was. Die kwam gewoon heel vrolijk aanlopen. Net zijn lunch gehad. En hij zag er wel door uit. En ging toen een één keer lang uit op de grond liggen... ...met een bakje voor zich. Ja. Dus ja. Nou dus, uh... ah ja, kijk. Dat, maar dat ze altijd hebben. Ze zullen altijd mensen buitenspel staan. Ja, maar ik denk dat het gewoon beroepsspelers zijn, weet je wel. Ja. Dus, uh... Ja, dat lijkt me niet een... Uh, niet een uh, beroep om jaloers op te zijn. Nee, nee. Nee, maar goed, ja, verder. Uh, ik sprak nog een oude man die, uh, die in de communistische tijd daar nog in Praag was geweest. En uh, die vertelde dan hoe, hoe grauw en, en, en levenloos het er toen uitzag, weet je wel. En dat alles was toen wel spotgoedkoop. Ja. Dus als je als Nederlander daar kwam, nou ja, je kon van alles kopen daar voor een, voor een prikkie. Maar ja, als je daar woonde, dan kon je daar ja. gewoon niet van genieten. Want je salaris was ook zo laag, dat je al die rijkdom, al die ah. dingen die in de warehuis kon je niet betalen. Uh, het ging ja. gewoon aan je voorbij. Wat zuur. Waar was dat toen ook boos over? Waar het mm, dat weet ik niet. Hij, weet wel, hij zei wel dat alle mensen zagen er heel ongezond uit en grauwe gerimpelde gezichten. Ja. En dat is een beetje de, de, ja, de, hoe gemiddelde Check-Er toen uitzag. En dat is ja wel veranderd nu het, uh, ja. het kapitalistisch is. Hè? Dus ja, uh, ja dat waren het toch wel ja. ervaringen die ik dan had, uh, die ik even de mensen wil meegeven die uh, nu luisteren. Ja, dus zo zie je maar weer hè, hoe mooi uh, kapitalisme is. Ja. Laten we er niet zo op schelden. Ja, Linkse goed. mensen. Nee, goed, uh, laten we even naar de berichten gaan. Ik heb hier een paar berichten van. Um, ja, jongens. <laughs> Onbekend waar subsidie voor startende docenten gebleven is. Oh. Oh jee. Jullie vertellen. Nou, startende docenten, van welke partij is het idee afkomstig? D66. Ah. Je hoeft er niet eens te gokken, want dat is inderdaad de partij die het organiseert. Ja. Dus die partij die heeft ook, ja, hoe moet ik het zeggen, een krentje uit de pap uh, gekregen. Nou, en dat moet natuurlijk worden besteed, maar als het uh, krentje eenmaal binnen is, ja, dan kijkt men niet meer naar het krentje om. En dan wordt het uitgegeven. Maar goed, waar het aan wordt uitgegeven, dat weet niemand. Nee. Nou ja, bijna niemand. Dat is waar, Dus zullen ongetwijfeld mensen weten waar ze het aan uit hebben gegeven. Ja. Maar uh, voor ons is het onbekend. Wij mochten het alleen afdragen en nu zijn we het gewoon spoorloos kwijt, zeg maar. Ja, nou, dat is geweldig. Ja, maar er moet toch ergens een boekhouder zijn die uh, die geldstroom een beetje heeft gevolgd? Of heeft hij ook liggen, liggen slapen? Of? Nou, ik vermoed dat hij uh, een deel van dat uh, geld heeft gekregen. Ah, ja, ja, ja, zodat, het ja, ja. Niet, zodat het niet bekend is waar het is gebleven. Nee, nee, nee. En nou wil gewoon D66 nog meer geld over de balk smijten. Ja. Mm. ja, ja, ja, ja. Nou ja, kijk, er de, de, de was geen boekhouder nodig, hè? want op verzoek van D66 werd het geld vorig jaar zonder speciale voorwaarden mm. uh, Geweldig. Op, de, op de rekening van basisscholen en middelbare scholen gestort. Oh, ja. Ja. ja, ik kan me dit nog nogal herinneren. Ja. Maar alsjeblieft ah. blijf op ons stemmen, dan krijg je nog meer. Nou ja, goed, mensen uh, die uit de private sector op D66 hebben gestemd, uh, als je het zonder speciale voorwaarden doet en zomaar geld uh, cadeau geeft van andere mensen, van de belastingbetaler, dan weet je dat het, uh, dat het verkeerd uh, terecht komt. Ja. Dus misschien kun je de volgende keer overwegen om niet op nee, deze doen. Nee, nee. Maar ja, het zijn toch uh, altijd studenten en leraren die daarop stemmen. Ja, maar is het in het belang, belang van, van, van, van studenten dat, uh, dat uh, schooldirecties, dat die corrupt met, uh, met zakjes geld uh, omgaan? Ik denk dat die ook af en toe leuke dingen voor, de le voor leerlingen organiseren. Dat zou, zo, ja. dat zou kunnen, maar de studenten die hebben daar totaal geen. Uh, he, niemand weet dus waar het, is, uh, waar het is gebleven. Maar laat ik het zo zeggen, voor een beetje studenten is het natuurlijk belachelijk dat uh, 150 miljoen euro waar Uiteindelijk die studenten, he, want uh, het wordt allemaal bij de staatsschuld opgeteld. Dus ja, de studenten gaan dat keihard terugbetalen. Ja, uh, ja, dus, dus ah, maar zover denken ze niet, joh. Jij veronderstelt dat studenten dom zijn? Nou, dat is niet, niet waar. Ik denk dat, dat nee, is... maar je wordt heel behoorlijk geïndoctrineerd op scholen. Ik bedoel, uh, kan. dat verhaal wordt je nooit verteld. Van ja, maar later, uh -huh. als jij eenmaal werkt, uh -huh. moet je belasting betalen en dan wordt het uitgegeven aan dit soort onzin. Die mensen denken vaak ook, ja, maar dat is de staat heeft een hele grote schatkist en daar zit heel veel geld in. En mm -hmm. het wordt, uiteindelijk moet het van die rijke kapitalisten weggeplukt worden. Ja. Nou, ja, omdat ze zelf de rijke kapitalisten zijn. Zullen we het woord schatkist dan definitief veranderen in schatput? Ja, Want ja, Want ja. uiteindelijk is het alleen maar een, uh, een, een put. Uh, hè? Ja. Er de, de, de zijn schulden, er is niet een kistje met geld erin. Nee. nee je hebt wel gelijk, dat is al vertekende vertekend naam. Ja, ja, uh, ja. Nee, maar ik bedoel, ik heb de laatste bij de, bij de, bij de verkiezingen... ...dat stond D66, die stond ook op de verkiezingsmarkt. Weet je welke slogan ze hadden? Ik bedoel, uh, het was voor de gemeente Utrecht, hè? Mm -hmm. En Utrecht zit bijna een miljard in het rood. Wat was de slogan van D66 Utrecht? Vertel. Wat kan je doen met 500 miljoen? <laughs> ja. Cadeautjes geven. <laughs> ja, precies. Dus ja, ik bedoel... Die, die denken niet van, schijnbaar denken ze nooit, nooit van, hé, hey, waar komt dat geld vandaan? Wie heeft daarvoor moeten betalen? Heerlijk dom, toch? Ja. Zo'n zo, zo, zo ononderwezen partijtje. Ja, maar als je tegen <laughs> hun zegt, dan komen ze wel met hele verhalen, dat je echt denkt van, jezus, kom op. <laughs> nee, maar goed, wil je hier nog wat verder aan toevoegen? Of? Uh, nee. Zijn we klaar met het besje van uh, D66? D66? Dan gaan we verder met het bestje van uh, VVD. <laughs> <laughs> Jongens, kom op de kratie. Uh, wet op topinkomens aangenomen ondanks tegen stem van de VVD. Tja, Tja wat heb je hier aan toe te voegen? Nou ja, het is dan nu.nl die het uh, een beetje gunstig houdt voor de VVD. Want de VVD heeft wel, redelijk, uh, uh, wel degelijk iets bereikt in het, uh, in het debat. Hè? Ja. Namelijk dat uh, er een uitzondering komt voor corporatiedirecteuren. Ah. Dus, dus het, het corporatieve stelsel krijgt een uitzonderings... Uh, nou, ik een aapje uit de mouw. Een aapje is met AE geschreven. Mm -hmm. ja. ja, nee, maar goed, wat, wat, wat, wat dat betreft en het is natuurlijk ook een stukje schijnheiligheid dat, uh, dat de overheid doet alsof mensen niks, uh, uh, niks mogen, mogen verdienen. Hè? Ik bedoel, ze jagen nu op mensen met een hoog inkomen. Ik denk dat heel veel mensen die bij de overheid werken een lager inkomen verdienen, maar niet omdat het moet af worden gedwongen uh, of om, om, om, omdat het van bovenhand moet worden opgelegd, maar puur om, uh, van, vanwege gebrek aan talent. Ja. Uh, kijk naar al die wetgeving, uh, ho hoeveel wetten worden er nu al aangenomen met een degelijk financieel mm -hmm. plan ho hoeveel wetsvoorstellen zijn nu degelijk goed voorbereid? <coughs> Ik denk dat er heel veel uh, dingen wordt aangenomen dat het gewoon puur hobbyisme mm. is. Dat het, uh, ja, mm, en, en dat, dat, dat, dat het eigenlijk allemaal heel licht gebouwd uh, ja. is. Nou, ik denk ook dat ja. veel onderdelen van de overheid is dat op de vrije markt ze dus niet eens overleven. Ze zouden gewoon uh, direct failliet mm -hmm. gaan, maar um, dat is simpelweg omdat het door stel amateurs ja. wordt uh, uh, ja, besteerd, maar ik bedoel de... Nou ja, ik, ik heb ga, zo, ga, zo wel moeite mee dat het, uh, dat ze, want je hebt zeg maar eenvouding uh, tot een baan uh, in het bedrijfsleven. Heb je als je bij de overheid werkt, hè, van algemene middelen is dat, ons geld dus, mm -hmm. is het vaak, uh, zit je vaster op je plek. Hè? Het is bijna moeilijker om daar uh, je baan kwijt te raken dan uh, ja, dat in het klopt, bedrijfsleven. Uh, ja, de arbeidsvoorwaarden zijn en, stukken gunstiger dan een bedrijfsleven. Ja. ja, maar het, wat daar raar aan is, is dat kijk, het is ons geld Iedereen moet daar aan bijdragen. Uh, je hebt geen keuze, wij snappen mm -hmm. dat. Maar um, de, de, logische, de logische gedachte zou zijn, is dat je uh, publieke taken, hè, wat van ons gemeenschappelijk geld moet, dat je dat zo goedkoop mogelijk ja, doet. Ja. Toch? Dat klinkt logisch. Ja, maar ik bedoel, die prikkel is er sowieso al niet. Hè? Dus, uh, nee, nee, nee, dat snap ik ja. wel. Maar heel logisch zou dus zijn dat als jij uh, zeg maar een getalenteerde werkloze beroepsbevolking hebt, dat je gewoon gaat kijken, kan ik hetzelfde werk voor, met, door mensen laten doen die bereid zijn om uh, voor minder te werken? Ja, we hebben nu, uh, dat het, daar is de overheid mede de schulden gaan. Hè? De bank, elke cent belasting die je neemt haalt uh, eigenlijk bankkansen uit de economie ben ik van mening. Mm -hmm. Maar uh, het is zeg maar zit dat jij... Er uh, zijn een aantal functies bij de, uh, bij de overheid. En daarvoor verdienen mensen meer dan mm -hmm. twee keer modaal. En laten we zeggen dat er, uh, dat er 2000 banen zijn... waar een salaris van uh, 100.000 euro op staat. Nou, als, je, als je nou tussen al die werkloze mensen... uit heel veel diverse takken en zo... en bedrijven uh, een groep mensen vindt... die datzelfde werk gaan doen... maar dan gemiddeld voor 90.000 euro per maand of per jaar... Nou, dat is een enorme bezuiniging. En ik zie niet in waarom dat niet zo zou uh, mogen. zeg mm -hmm. dus voor dat je geen baan hebt en je gaat naar het UWV of je gaat naar de uh, bijstand. Dan word je daar uh, ja, soms uh, bijna onvriendelijk, bijna als crimineel ja. behandeld. Uh, is, uh, door iemand met een riant salaris die waarvan zeer twijfelachtig is of diegene wat degelijk over meer capaciteit beslist, ja, ja, ja. bezit. Uh, die, daar zit misschien iemand uh, met een salaris van... Uh, uh, 50.000 euro per jaar, uh, zit jou te verkondigen dat jij uh, maar beter je best moet doen om een baan te vinden. En dan vind ik de basis zou moeten zijn dat als jij zegt van nou ik, ik doe jouw baan, hè, ik ben gekwalificeerd, ik doe dat voor 45.000 euro per jaar, zou dat per direct in moeten kunnen gaan wat mij betreft. Ja. Uh, wat is die onzin, het is, uh, ja, als, zij, uh, als het allemaal zo beter moet en dan moeten we moeten het zuinig gaan, dan laten we dan vooral daar hm. beginnen. Ja, maar er, eigenlijk is het, het hele probleem is eigenlijk al dat uh, de overheid die heeft heel veel uh, taken overgenomen, zich toegeëigend, die eigenlijk al die ze eigenlijk niet zouden mogen hebben. Nee, ja, dat snap ik wel. En daar zit altijd dus, ja, ik ik, ja Ik snap al het hele principe fout, snap ik wel. Ja, en eigenlijk zou je gewoon. Ah, ik probeer een, een verhaaltje te maken. Ja, dat als ja, jij... geloof je? Ja, dat <laughs> snap je. bedoel ja. ik. Nee, maar het de, de, de, de hele probleem is eigenlijk dat, dat er gewoon. De overheid moet gedemonopoliseerd worden, eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dus eigenlijk zou het meer moeten zijn van. Uh, private bedrijven zouden mogen concurreren tegenover diensten die de overheid levert. Zelfsprekend, zelfsprekend. Ja. Nee, maar ik... En als de overheid dan, dat, dat, dat niemand meer de diensten van de overheid wil gebruiken, ja, dan lost het zich vanzelf op. Snap je? Ja, ja nee, dat snap ik. Dat ben ik het helemaal ja. met je eens. Ja. Maar het is, uh, ja, ik, ik, ik zie wel eens van die uh, mensen die klagen over hoe ze worden behandeld, mm -hmm. door uh, wat verdiensten diensten ook. Ja. En daar, ja, en dat gaat dan ook weer over uh, mensen, ja, die moeten dan uh, participeren of die moeten meedoen in de samenleving. Er zijn heel veel ja. Maar dat wordt gedaan, die mensen worden zeg maar uh, het vuur aan de schenen gelegd door mensen die veel te veel verdienen voor een taak die prima ja, uitgevoerd zo, zou kunnen worden door diezelfde werkloze mensen. Ik, ik vind dat, ik, daarom vind ik het gewoon een grappig idee. Dat ja. Is, uh, ja, er zit wel een klein uh, probleem in. Uh, inderdaad, um, als je, als, ik zei net van de overheid moet gedemonopoliseerd uh, worden. Uh, er zit wel een probleem in van goed, dan is, er een, dan is er een afdeling van de overheid die dan volkomen netloos is, want niemand ja. wil er gebruik van maken. Maar ja, hoe ja. krijg je dat kwijt met die arbeidsvoorwaarden die ze hebben? Nee, weet je dat joh? zeg ik. Ja, dat is het probleem. Ja. Maar dat, dat slaat <coughs> Ik ben van mening dat. Uh, omdat het alle functies die van algemeen geld gebeuren. Ja. Die zouden op zijn minst. Uh, ja, door de totaal open moeten zijn voor elke aanbieder. En zo goedkoop mogelijk ja, ja, worden ja. gevuld. Kijk, als iemand een dienst. Uh, juist bij de overheid zou het moeten. Hè? Dat, dat mensen in, uh, uh, die gewoon met een baas zelf on onderhandelen. als die een of ander contract samenstellen. Waarop een of andere bescherming rust op hun baan. Nou prima. Als werkgevers-werknemers daarmee akkoord gaan, ja, daar, daar vinden we zelfsprekend uh, hebben we daar geen moeite mee. Maar uh, ja, juist bij dat wat met ons eigen, wat ons eigen geld wordt gebruikt, ja, dat zou zo zuinig mogelijk moeten. Ja, ja. Dus uh, de, de, degene die, uh, ja, die de, de gepaste kwaliteit werk voor de laagst mogelijke salaris zal doen, die krijgt gewoon die baan, niet het vriendje of de voorgetrokken persoon die het beloofd is. Nee, gewoon de kandidaat. Ja. ...die en voldoet aan alle eisen... ...en het laagste salaris. Ja. Want zijn heel veel van die taken... ...nou ja, dat zijn legio-mensen die voldoen... ...aan de eisen. Hè? De, de, de, heel veel van dat uh, spul waar... Uh, ...ambtenaren 40.000, 50, 50.000 euro per jaar voor verdienen. Ja, voor die, nee? ja nou, de meesten... ...is gewoon op stoel zitten... ...en dan af en toe naar de, de kast gaan... ...waar de mappen in zitten... ...en dan weer terug naar je stoel gaan. Ja. Nou, ik weet niet. Het is een illusie om te denken... ...dat dat moet gebeuren door mensen... Ja, ...dat het maar een heel kleine uh, groep mensen is die dat kan. Nee, dat kan... Bijna iedereen. En misschien wel het grote, grotere deel van alle werkzoekenden die ja, kan Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat dat gaat gebeuren. Kan jij een chance op de computer? Ja. Wordt dat nu ambtenaar? <laughs> dat ja, ja, ja. nee ik snap wat je bedoelt maar ja, ja. ja. nou, ik denk inderdaad als je dit, dit in wil voeren moet je eerst nog een ander probleem aanpakken waar de overheid uh, onder leidt en dat is de afkabo dat is het hele, ja, ja, dat is ja. de, kern, de kerntumor denk ik de rest is eigenlijk alleen een uitzaaiing ja precies ja. Nou, dat, dat is dan inderdaad wel heel belangrijk en ja. Nou ja, daar komt dan ook kijken dat uh, het onderscheid wat je moet kunnen maken dat juist als het om algemeen Geld gaat, dus geld van burgers niet. Uh, nee, dit is niet het geld wat uh, is opgebracht door die werkgever en werknemers zelf. Nee, dit is geld van andere mensen. Juist daarom uh, past een overdreven bescherming juist niet. Het ja. zou juist minder bescherming moeten zijn. Het zou juist helemaal open moeten zijn voor vrije inloop. Ja, nou, mm -hmm. sowieso. Hè? Je kunt nu bijvoorbeeld zeggen, nou ja, ambtenaren kun je niet al nu op straat zetten. Hè? Want het is nu natuurlijk een... Uh, Crisis. Maar je kunt wel de voorbereidingen treffen hè, voor de grote reorganisatie die met zo'n schulden, je noemde Utrecht al, maar het geldt voor het Rijk, het geldt voor veel provincies. Er moet binnenkort een grote reorganisatie komen om de failliete overheid... Uh, ja, om, om, om, om die gewoon minder failliet uh, te krijgen. Laten we dat, uh, hè, dat... Daarvoor hoef je niet eens een libertariër te zijn om dat, uh, om, om dat te moeten willen. Nou, om dat voor te kunnen bereiden, moet je nu al beginnen met het, met het, met het afschaffen van die onzin van, die, uh, van, van dat wachtgeld. En dat je, dat je geen harde sanering mag toepassen. Ik bedoel, bij een bedrijf kun je op een ene moment gaat moment slecht met een bedrijf. Hè. Een bedrijf heeft veel schulden. Nou, dan kun je zeggen, nou, we gaan vragen om een loonoffer of we komen met de maatregel dat er gedwongen ontslagen komen. Nou, op het moment dat je als overheid het woord gedwongen ontslagen in de mond neemt, dan beginnen ze bij de afvacabel te springen. Terwijl dat als er ergens... Uh, ja, ik moet zeggen van, uh, de kans op een carrière buiten de overheid. Ja. <laughs> Je verkoopt het goed. Ja, nee, maar dat is wel een probleem. Want je doet nu voor alsof je de overheid wil redden. En dat willen we natuurlijk ook niet. Het hele probleem is eigenlijk dat de overheid even obesitas En wij willen gewoon dat het afslankt. Nee. Ja, ja, maar je komt niet, je, je, je komt niet uh, aan afslanking toe... Nee. Op het moment dat de regels zo zijn... dat je mensen uh, verplicht in dienst moet houden. En dan kun je wel zeggen... besluit sluiten ministerie. Dan komen er zoveel ambtenaren vrij. Maar die gaan lui achteroverleunen van goed, nou mooi dat je het ministerie hebt gesloten... maar je bent wel verplicht om mij te betalen. Ja. Lekker puur. <laughs> ja, precies. precies. Ja. Nou ja, en dat, dat, om, om, om, om, om daar vanaf te komen... moet je eerst maatregelen nemen... Dat je mensen gewoon, net zoals bij andere uh, bedrijven in de problemen, want de, de overheid is ook een bedrijf in de problemen met al die schulden. Waarom maak je van de, dat... de overheid gewoon niet een overheidsonderdeel, niet gewoon een bedrijf, net als de NS? En dan gaat hij failliet. Ja, sorry, we redden je niet. Mm -hmm. <laughs> <Ik> snap je? <laughs> dat is een manier, maar ik denk ja. ook dat je aan die arbeidsvoorwaarden, van die extra veiligheid. Hè, ik bedoel, er is al bijstand, er is al WW. Nou, er hoeven geen bovenwettelijke regelingen te zijn voor ambtenaren. Want ambtenaren zijn net zoals alle andere mensen. Hè, uh, ja. Ook krijgen ze misschien niet het kerst kerstcadeau uh, waar ze op hadden gehoopt. <laughs> maar ambtenaren zijn ook gewoon mensen. Het zijn, ja. het zijn geen buitenaardse wezens of iemand met een... Met een, met een, met een uh, een bijzonder talent, hè? Het zijn niet ja, maar... allemaal winnaars van de idols, of uh, hoe je het ook mag noemen. Nee, nee, nee. Over het algemeen zijn ze zelfs heel sympathieke mensen. Geen horende welsebubs? Nee, nee, nee. <laughs> nee, dat, nee, dat, nee. Ze zijn er vaak wel heel sympathiek, maar... Ze, ze hebben wel af en toe hier en daar een blinde vlek. Uh, als het gaat om een, een, een, een moreel of een, een filosofie die ze hebben. Of een overtuiging of wat dan ook. En als je met, zo met ze praat, dan, dan is het ook zo van... Ja, ja, ja inderdaad, ja, de overheid, ja het is inderdaad het is niet helemaal goed in orde. Maar wat kunnen wij eraan doen, weet je wel? Het zijn gewoon mensen die een beetje in een systeem zitten, weet je wel. Ja. En, en die door, wel een beetje door hebben dat het systeem niet klopt, maar ach... Daar kunnen wij toch niks aan doen, weet je wel. En ik wil toch mijn baan behouden, want dan moet ik mijn hypotheek betalen, weet je ja. wel. Nou, ik, ik vind dat Jurrien heeft zeker een punt. En ja, ja. Ja, ik ben persoonlijk van mening dat het uh, juist omdat het van uh, ons geld gebeurt... en niet van eigen verdiend geld, dat het juist zelfs nog magerder moet zijn... de garanties die ze zich mogen aanmeten. En, uh, nou goed, maar op zich uh, gelijke uh -uh. <laughs> matigheid zoals wij dat hebben... dat zou al uh, een stap in de goede richting zijn natuurlijk. ja, ja. ja. Ja, plus, plus het feit, en, en, en, en ik denk dat je daar gewoon, zelfs heb je een socialistische gemeenteraad, op het moment dat jouw gemeente, dat die gewoon enorme schulden heeft en de begroting niet rond kan krijgen, nou, kom eens met een loonoffer. Ja, ja. Ik bedoel, als, als een bedrijf bijna feit is, dan gebeurt dat ook. Dan moeten mensen ook uh, 10% ja. procent van hun salaris inleveren. Waarom, waarom zou dat bij de overheid niet mogen? Nee. Ja, precies. Ik, ik bedoel, die, die bijzondere status van de overheid in, in alle opzichten, ja, dat is gewoon onzin. Daar moeten we, daar moet, daar moeten we ogenblikkelijk van af. Een ja. overheid is, ja, net zoals een gewoon bedrijf, het is, het is, niks, het, het is in ieder geval niks beters. Dus ja, goed. Mm -hmm. Ook dat de, dat de overheid zich eigen incassoregels uh, kan, kan veroorloven. Nou, waarom als je, als je zegt bedrijven zijn graaiers, dus die, die mogen maximaal 15% incassokosten in rekening brengen met een minimum van 40 euro. Waarom zou het CEIB zich dan aan hele andere regels kunnen houden bijvoorbeeld? Ja, Is het CEIB zoveel beter dan een ander incassobureau? Ja. Nou, ja. ze zijn wel zoveel beter dan menig andere ...onderdeel van de overheid. Ja, kijk, dit is een van de onderdelen van de overheid... ...waar, uh, waar flink wat binnenkomt. Ja, kijk, heel veel onderdelen van de overheid... Daar, uh, ja, ...daar gaat gewoon van algemene middelen... ...en dat wordt al binnengehaald... ...maar daar draagt de daadwerkelijke organisatie... ...totaal niks bij aan dat proces. Terwijl het CEIB wel degelijk uh, een productie draait... ...dus de kwaliteit van het CEIB... ...en de mate waarin zij hun werk kunnen doen... ...is direct gerelateerd aan de mate waarin zij... Uh, meer geld van ons kunt plukken. Ja, mm -hmm. het is gewoon, eigenlijk zijn dat gewoon. Uh, is dat een roof binnen? Ah, ja, kijk, als het, als het CEB in Leeuwarden niet zat, dan, dan, uh, dan waren hier alleen maar werklozen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja het is. Kijk, uh, wij als Leeuwarden. wij varen er wel bij. Hè? Al die boetes in het hele land. Nou, wij hebben hier een gigantisch CEB-kantoor staan. en daar hebben we allemaal mensen. een goede boterham gaan ja. Dus de stad Leeuwarden, die. Uh, is een netto ontvanger van het CEB. Ik weet zeker dat hij minder boetes wordt uitgeschreven dan een salaris wordt uitgekeerd. Ja, ja, ja. Dus maar de rest van Nederland <laughs> is een dikke vinger. <laughs> maar kijk, het, kijk, we zitten hier natuurlijk mooi te praten. Maar kijk, de essentie van overheid is gewoon uh, het eigendom over onze productie. Ja. Waar we als bevolking zijn, in, in ons geheel zijn we gewoon het waard. En daarom gaan al die mooie leuke dingen, dat gaat ook allemaal niet werken. Hè? De essentie is mm -hmm. gewoon belastingdienst en het nou, CEB is dan een... Eigenlijk ook een verlengde van het innen. Het is dan niet de Belastingdienst, mm -hmm. maar het is wel degelijk een inapparaat. Dit soort organisaties, ja, daar gaat gewoon alle energie in. Kijk, als mm -hmm. daar in dat mechanisme van die bedrijven iets spaak loopt... dan hebben we gewoon een spoedvergadering en hebben we meteen een nieuwe wet. Uh, nee, mm -hmm. Kijk, als, als, als wij ergens onder lijden en ja, wij kunnen onder dingen lijden... Waar, waar onze ouders al onder lijden, waar wij nog onder lijden... en onze kinderen, daar zal het ook niet voor opgelost worden. Mm -hmm. Maar als, het, ja, als er in het systeem van de Belastingdienst of CEB iets niet goed functioneert... Dan is er morgen, is er, zijn er morgen nieuwe regelingen. Ja, ja. Nou, en dat is ook prima. Hè? Kijk, uh, maar dat geeft duidelijk aan. Van de core business is het oogste van onze productie. En hoe, hoe meer, hoe beter. Ja, en en daar, uh, ja, dan, daar passen ze ook de wet op aan. Dus nou, meer administratiekosten dan anders is toegestaan. Nou prima, dat is alleen maar logisch. Mm -hmm. Zij staan uh, zij de essentie. Zij uh, maken de wet. Ja, de Belastingdienst en het CUB maken eigenlijk de wet. Ja. De ministers die daar bovenop zitten, dat zijn volgens mij ook de ministers met de meeste proefballonnetjes. Toch? Ja, ja. ja, nou ja, dat, uh, dat is waar ons land op draait. Het uitoefenen van macht. Dat is, ja. dat is, we hebben macht hebben, omdat wij te oogsten zijn. Ja, ja want uh, ik heb een, uh, nog een heel leuk uh, bericht. Dat, uh, ja, ik kan hier eigenlijk geen, uh, geen bruggetje maken, maar ik weet niet hoe je van de CAB naar een Orangmoeten kan gaan, maar. Uh, is een, dat is onmogelijk. Nee, maar toch, dat is een orang-outang. Die heeft toch meer uh, grondrechten dan de gemiddelde Nederlander. <laughs> spreken? Ja, het gaat om uh, Sandra. Dat is een uh, orang-outang in Jonas uh, Arias in uh, Argentinië. En hier staat hij echt... Uh, op de foto staat hij een beetje bij als een, uh, als een socialist. Met iemand die heel zielig kijkt en zijn handje ophoudt. Um, ah. Ja, ah, ja. Dus, uh, het gaat om uh, een orangutang er zijn een aantal dierenrechtenactivisten die zijn een rechtszaak begonnen. Die waren al eerder een uh, rechtszaak begonnen in Amerika. En toen kregen ze ongelijk. En nu proberen ze het in uh, Argentinië oh. en daar kregen ze wel uh, gelijk. Want uh, de rechter vond dat de, dat de aap, of de orangutang, uh, toch bepaalde grondrechten uh, mochten hebben. Alhoewel, niet heen, wel als persoon, maar niet als een, de status mens. Dat, dat, dat dan weer niet. Maar uh, oh. Hij mocht wel uh, zijn vrijheid hebben. Ja, nou op zich, uh, dat klinkt niet zo slecht. Hoe lang die vrij mag zijn, dat, dat, is niet zo, dat is toch niet een raar verhaal? Nee, nee, nee. Ik, uh, op zich, ik, uh, ik ben niet iemand die helemaal dit bericht gaat afzijken. Want uh, ik heb zoiets van, ja, kijk, het past wel in de lijn van de ontwikkeling. Van hoe wij uh, mensen ons uh, ontwikkelen. En waarin libertarisme één een, uh, een bepaalde fase uh, is. Zelfs als we weer teruggaan naar de ketenen en de zweep. Dan nog steeds is dat geen reden om dieren iets slechts toe ja, ja, ja. te wensen. Het is absurd dat dieren betere rechten dan mensen zouden hebben. Maar ik, ongeacht hoe het met mij Gijan, gun ik een dier, geen enkel dier, wat slechts. Ja, wat ik eigenlijk bedoel bedoelde om mij te zeggen is van uh, eigenlijk is het schande dat wij Nederlanders uh, uh, gewoon minder grondrechten hebben dan een orang-outang in ja. Buenos Aires. Uh, ja, nou ja, ja, ja. Ik, ik, we zijn er zelf bij geweest hè. Ja, ja. Ik heb uh, daar bepaalde gevolgen aan getrokken... ...en andere mensen hebben daar weer andere gevolgen aan getrokken. Ja, ja. Dus het is ja vervelend. Ja. Nou, ze gaan er vanuit vanuit dat, dat wij mensen deze grondrechten hebben. Terwijl dat is gewoon een totale illusie. Nee, nou, dat, ik, ik vraag me af. Hè, want wat, ja. Johan, wat vind jij de definitie van een recht? Hmm. Hmm. Ik wil het niet heel ingewikkeld maken. Maar, nee, nee, nee uh, ik, ik, ik, ik, ik hou ik ben meer van de, de zogenaamde negatieve rechten... Ja. Van uh, vrijheid en leven bezit. Ja. En als de, hoor dat, de, de, de machthebbers dit uh, ons niet gunnen, of dat dit niet totaal is of absoluut, dan, is, dan hebben we recht op revolutie. Okay. En al die recht op onderwijs, recht op drinkwater, dat vind ik gewoon totale bullshit. Dat is de zogenaamde positieve rechten, dat uh, mag van mij meteen overboord. Ja, ja, ja, ja. dus dat je iemand anders. Uh... Mag bestelen of beroven om het in een bepaald. Ja, ik ben te om te werken en toch. Uh, meen ik recht te hebben op geld of zo, weet je wel. Ja, recht. Ja, ja. ja, ik ben meer van de, de negatieve, negatieve grondrechten. Ja, nee, ik snap ja, het. Ook wel de natuurlijke rechten van John Locke. Ja, nou, ik, ik, ik, ik hoor wel eens mensen over rechten spreken, maar dan. wat ik zelf even was aanstippen is. Uh, op het moment dat iemand, zeg maar. Uh, sticht voor, ik ga de grens over. Mm -hmm en uh, bij die grens staat een uh, poppetje en poppetje zegt ja dan heb ik dus kennelijk geen recht om die grens over te gaan als poppetje nee kan zeggen hè, misschien doet het poppetje het nooit hè. misschien mijn hele leven ga ik honderd keer over die grens en poppetje zegt nooit nee maar als het poppetje nee zou mogen zeggen heb ik niet een recht om die grens over te gaan dan heb ik zeg maar elke keer krijg ik weer het privilege om die grens over te gaan snap je wat ik wil zeggen? ja en mm -hmm. dat is bijna met alles zo. Wij hebben geen rechten. Wat ik probeer te zeggen misschien dat slaat, sluit het hier niet helemaal op aan, maar mm -hmm. ik hoor mensen vragen ook, uh, bijvoorbeeld uh, vrijheid van meningsuiting. Dan, dan heet het een vrijheid, niet een recht. Mm -hmm. Maar dat, het is niet een vrijheid. Als iemand tegen jou mag zeggen dit mag je wel of niet zeggen. Nee, precies. Dat, dat vind ik dan, ik heb de... dan heb je geen vrijheid. Dan heb je een privilege. Ja. Ik vind dat een belangrijk onderscheid. Misschien is dat een uh, niet zeggend onderscheid ja. voor sommige mensen. Ik weet niet wat jij daarvan nee, vindt. Nee, ik vind dat heel belangrijk. <laughs> Als iemand tegen mij nee kan zeggen, hè, misschien gebeurt, ook al gebeurt het nooit in mijn leven, als iemand nee kan zeggen, dan heb ik niet een vrijheid of een recht, dan heb ik alleen maar dat het mag tot na de orde. Uh, uh. Zeg maar. Dat is niet een vrijheid of een recht, uh -huh. snap je? En als je dat gaat kijken, als je dan volgens die definities gaat kijken naar hoeveel vrijheden en rechten uh -huh. heb ik, heb je geen. Want als, je, als, ik, als ik die maatstaf mag gebruiken, hè, dat als uh, iemand uh, nee mag zeggen, dan is het geen recht of vrijheid. Uh -huh. Als iemand nee kan zeggen en dan, uh, dan, dan kan er zeg maar geweld worden gebruikt om jou te dwingen. Hè? Want die kan natuurlijk altijd ongehoorzaam zijn. Maar ongehoorzaam zijn vind ik geen recht of een vrijheid. Ja, ja. Hè, dan, ik, ik bedoel, uh, daarmee bedoel ik te zeggen: een gevluchte slaaf is een, iets anders dan een slaaf die vrij wordt gelaten. Ja. ja. Dus volgens die definitie, welke hebben wij, hebben we wij überhaupt in ons leven een vrijheid of een, of een recht? Ja, dat is maar hoe, dat is maar hoe, je, hoe je dat ziet. Ik, ik zeg van, ik heb voor mezelf heb ik die recht. Gewoon. Ik ben gewoon ja. een totaal vrije mens. Alleen de overheid, die, alleen de overheid die ziet dat anders. Ben ik ja. je anders. Ja. Maar als je het dan volgens die maatstaf zou leggen, mm -hmm. dat als iemand nee kan zeggen en je kan dwingen, dan is het geen vrijheid of recht. Blijft er dan nog iets over, Johan? Of nou, het is voor eigenlijk... nog steeds een, een vrijheid. Die vrijheid van mij is absoluut. Het is alleen het punt dat de overheid dat niet herkent. Ja, precies. Ja, goed. Ja, ja. Sorry, jammer voor hun. Maar uh, ja. kijk, ik, ik ben tot nu toe ben ik maar gewoon een vrij, onbennodig persoon. Dus mij is er dus ook niet lastig vallen. Nee. En, en ik ben ook niet agressief. Dus ja, mij zullen ze uh, ook geen prioriteit geven. Want ik sta niet met een molotov cocktail op straat. Omdat ik het uh, niet met de overheid eens ben. Ik, hou het, ik beperk het gewoon tot deze show. Ja. En ik, ik roep ook ja. niet op tot agressie of haat. Dus ik denk dat de overheid ook niet, niet mij op een prioriteitenlijstje gaat zetten. Dus, ja. hey, dus dingen die jij wilt doen, <laughs> uh -huh. die kun jij doen zonder gevolgen. Ongeacht het feit dat, dat het mogelijk is dat mensen. Het is mogelijk dat mensen. Je, je ja, ik denk als ik 1 miljoen luisteraars heb. <laughs> dat de overheid ja. wel prioriteit gaat zeggen. Zetten ja. en, en als zeker als ik dan nog ga oproepen om, uh, aan alle ondernemers. Dus ga je inschrijven in Estland of zo, weet je wel. <laughs> ja, dan. Dan zetten ze me echt op een, uh, op een lijstje. Ja. <laughs> maar dat, uh, dat zit er voorlopig nog niet in, denk ik. Nee. Maar oh, nou, goed, ja, ik. ik ik denk dat, om toch weer terug te keren naar de definitie, als iemand nee mag zeggen, dan heb je, dan, ja, dan heb je eigenlijk niet die vrijheid of die, dat recht. Mm -hmm. dan, dan blijft er verbazingwekkend weinig over. Want er heel veel wordt al. Er wordt al vooral wel iets over gezegd. Heel veel dingen mag je niet. Heel veel dingen. Eh, iedereen, iedereen is in zekere zin ook een misdadiger. Ja, inderdaad, daar zijn we allemaal slaven. Juist omdat het gaat niet om dat ik mijzelf daarin ja. verder wil. Mm -hmm. uh, even over hoe dat zit. Het gaat me er gewoon puur om dat... Ja, heel veel mensen die, die in aanraking komen met libertarisme... die menen heel veel dingen als vrijheid of als rechten te hebben. Terwijl in mijn ogen hebben ze het dan over dingen... waarvan gewoon iemand mag zeggen... Dat, maar dat trekken we in, of dat mag ja. niet meer. Dus dan hebben ze het helemaal niet in mijn ogen over vrijheden. Mensen zijn veel... Ja, zelfs... ja, ze zijn zeg maar veel... ...minder vrij dan ze denken. Ja, maar als je, als je blind staat op de overheid... Dan, dan, ...dan kan je heel lang gaan zoeken naar vrijheid. Ja, nee, precies. Ook mijn punt. Die, die rechten geef je ja, nee. niet. Die, die heb je niet. Die, die, die zitten daar. De grondwet die, die geef je niet. Nee. Uh, en die moet, je, dan moet je gewoon, die moet je gewoon zelf claimen. Ik zeg gewoon: ik ben vrij. Ja. Ik ben een vrij on, onafhankelijk, soeverein mens. Ja. En fuck you, uh, overheid. Ja, maar dan ben je eigenlijk de gevluchte slaaf. Want zeg voordat je. Ja, ik zie mijzelf meer als inderdaad gevluchte slaaf. Ja, ja als, uh, als de slaaf die als lijkt, gewoon overal ja. scheid aan heeft. Ja. Ja. En ja, zo zie ik mezelf ook. Ik, ik snap ook wel dat ik gewoon het beste van moet maken. Mm -hmm. Met de, de mogelijkheden die er zijn. Ja. Maar het is, ja, ik ben me wel van bewust dat ik. Uh, dat ik gewoon uh, op elk gebied uh, gestopt kan worden. En dan, ja, dan ben ik. Er zijn heel creatieve manieren ja. om ermee om te gaan. Je ja, hebt mensen die dan heel principieel gaan zijn. Ja, dan zien ze op een gegeven moment uh, een hele opgefokte agent uh, ja, tegenover ja. zich. <laughs> en als je slim bent, ga je daar heel tactisch mee ja. om. En het zijn ook gewoon mensen. En, en, ja. en je kan je eruit lullen zonder dat ze een, een, een, een pistool hoeven te trekken. En, en, en het, het, is, het heeft te maken met nuance, weet je wel? En dan kan je zelfs een agent uh, tot huilen krijgen, ja. Dat kan ik anders Ja, precies. <laughs> nee, nee, goed, ja, nee, we, we, we hadden het over een overochtend. <laughs> Ik weet niet of je nog weet waar het bericht uh, oorspronkelijk over ging. Het ging om een orang met rechten. Ik, ik, ik, ik zat me wel af te vragen bij dit bericht. Van, ja, als je een vergelijking trekt met uh, ons mensen. Deze orang wordt niet vrijgelaten. Terwijl die nooit eigenlijk vrijheid heeft gekend. Ja. En die weet niet hoe het is om te leven in de jungle. Ja. En, en, ja, dat verhaal heb ik al dat, vaker gehoord. Dat dieren ja. die nooit in vrijheid hebben geleven, geleefd. Dat het maar heel twijfelachtig is of die daar nou zoveel beter van worden. Uh, ik, neem aan dat ze onder ik heb geen idee, dat ik, ik weet dat wij daarmee hebben, Dat, dat ze ja. nou wel weten van nou, nou. oké, okay, dit en dat moeten we doen. We moeten de een beetje laten wennen of zo, weet je wel. Ja, ik bedoel, het is net zoiets als met de mensen in de Sovjet-Unie en, en DDR. Ja. Die in één keer in aanraking kwamen met de westerse wereld en zo. Ja. Nou, dat was ook wel schokkend. Ja. Dat, uh, ik, weet wel dat, uh, ik heb daar een beetje ervaring mee. Uh -huh. De val van de Berlijnse muur. Uh -huh. En ook hoe normale mensen daarop reageerden. Ja. En ja, als ze, ik weet niet of ik dat goed heb begrepen. Maar hoe het op mij overkwam. Was dat zeg maar uh, kiezen of keuze. Was iets waar ze totaal niet in getraind waren. Nee klopt. Ja. En uh, onze westerse wereld. Bijvoorbeeld een supermarkt. Of andere zaken. Uit ons sociale leven. Ja, dat was uh, heel vreemd. Hè? Dan hebben het echt over vers. Hè? Vlak, uh, die, die muur gaat neer. Mensen komen in aanraking met uh, normale mensen. Die nog nooit in de westerse kant van de wereld waren geweest toen. Mm -hmm. Die komen hier. Nou, en die hadden gewoon... ja in mij, in mij kwam het over dat gewoon... Uh, keuze was gewoon gek. Uh, zo van, oh, ze willen eten. Mm -hmm. Of alles wat ze konden bedenken. Nou, een worstje. Nou, dat zijn er wel... 50 verschillende Ja. Yeah. En uh, oh, we hebben iets voor de kat nodig. Nou, voor de kat hebben we wel 150 dingen in deze winkel. <laughs> dat soort dingen. En dat kenden ze niet. Ze hadden gewoon... Uh, ja, wat er, wat er was, dat was er. En dat was het. Ja. De keuze. Op heel veel vlakken was er al voor je gekozen. Je hoeft er nooit te kiezen. Ja. En ja, als jij uh, decennia lang niet hoeft te kiezen... dan is het heel raar om opeens een overdaad aan keuze ja, uh, te krijgen... Denk ik. Ja, dat, is, dat is hoe ik me daarop in heb geleefd. Hoe dat was. Ik weet niet of dat zo was, maar zo, zo kwam het op mij over. Ja. Kan je iets meer voorstellen? Ja, dat lijkt mij. Ja, ik, heb, we hebben, ik was kind hebben we, toen ik nog thuis bij mijn ouders naar We Oost-Duitsers over de vloer. Het oh ja? ja, ja. enige wat, wat ik van hen kon herinneren was dat ze fluisterden altijd. Oh ja? Ze durfden niet hardop te praten. Ze was altijd fluisteren. Okay. En er was een, echt zo'n zo paranoia over hen. Dat... dat ze waren echt bang. Hè? Je zag gewoon okay. en alsof ze maar één emotie kenden. Kijk, toen viel me op van wij Westerse mensen, wij lachten altijd. We waren vrolijk, uh, uit onze ja. emotie makkelijk. En ja. de Oost-Duitsers hadden maar één emotie, dat was angst. Ja. En toen ben ik eigenlijk, toen, toen heb ik ook echt de conclusie getrokken met socialisme en negatief. Ja. Dus dat, dat, toen dat, dat, dat, dat, dat, dat zaadje toen gelegd. Ja, ja, ja, ja. Nou ja als, ik, als ik inderdaad, binnen het politieke spectrum van traditionele machtspartijen moet kijken in welke hoek je het minst uh, anders mag denken, dan is dat toch wel die hoek, ja. dat, is, uh, dat begint bij het CDA al heel sterk. En dan. Uh, ja, richting links. Ja. Ja, overal is het eigenlijk wel sterk. Maar daar valt me dat die saamhorigheid en de intolerantie voor uh, iets anders denken. Dat is daar enorm sterk. Ik ben ook, ik ben ook als uh, op zoektocht geweest ja. naar. Uh, dat is misschien leuk om even te vertellen. Uh -huh. ik, ben, ik ben op een gegeven moment langs alle politieke partijen gegaan die er waren. Tenminste waar ik uh, op een of andere manier ook maar toegang toe kon verschaffen. Uh -huh. Gewoon als een soort onderzoek. En het viel me op dat inderdaad bij bepaalde partijen. daar was het best wel mogelijk om meningsverschil te hebben. Maar bij bepaalde partijen er zat er echt een hele strakke leer in. Dat moest al, iedereen was gelijk. Dan was het alleen maar meeknikken. Dat, ja, dat was heel, heel apart. Ja, nou ja, maar ook bij het CDA. Dat was dan ja, ja meeklikken. Dat is nog in de tijd dat CDA nog echt ja, macht had. Hè? Ja. En um, ja, ik was toen wat jong. Ik was al geïnteresseerd in al die verschillende partijen. Maar dat, dat, dat zat heel sterk in. En, ja, toen was het bij de VVD nog wel acceptabel om... Uh, meningsverschillen te hebben. Ik weet al dat er toen ook wel mensen die echt tegen het anarchistische aan zaten en uh, ja, mensen die bijna tegen het socialistische uh, aan zaten, in die partij zaten, maar tegenwoordig weet ik het niet meer. Ik vraag me af of er nog wel echt uh, vrijheiddenkers bij de, of, uh, bij de VVD zitten, maar toen was dat wel zo. We hadden het over de orangutans met rechten. Um... Ja, maar dat ik vind ik niet vind gewoon een goed brugje. Dus. Ja... Uh... Nee, goed. Uh, ja, we gaan even naar het volgende richt. Uh, we gaan van de gaan we naar uh, Afghanistan. Oh, leuk, ja. altijd alles goed zijn. Ja, Afghanistan, daar is. Uh, want de cijfers zijn nou eindelijk bekend. Uh, de strijd om vrijheid en democratie. Uh, VVD. Met, uh, even kijken hoor, in uh, Afghanistan dat heeft uh, de Belastingbetaler in Amerika en ook in Nederland en andere landen die uh, in de coalitie zaten ongeveer 1 tri triljoen triljoen. Uh, op zijn Amerikaanse. Dat is een 1 met 12 nullen aan uh, dollars gekost. En 80% van dit bedrag is gespendeerd. Onder. Een president met een, een Nobelprijs een voor de vrede, waarvan iedereen zich afvraagt waarom hij die ja. heeft. En dat is natuurlijk Obama. Ja, ja war, war is peace. Ja. ja, en dan staat het, uh, wat ik belangrijker vind, is het getal van hoeveel mensen zijn er gesneuveld. En hoeveel mensen van die gesneuvelden waren uh, onschuldig. Waren kinderen, vrouwen. Ja. Dat staat er niet bij, hè? Ik denk dat je al snel onschuldig bent als iemand uit een ander land komt vermoorden. Ja, uh. Oh, ik vind zelfs, ja, als je een wanstaltige persoon bent, dan is het in eerste plaats nog uh, aan de eigen bevolking om je de kop om te draaien. <laughs> ja. Ja. ja, sowieso vind ik moord uh, ni niet zo'n rechtvaardig moord eigenlijk. Ja, weet ik niet. Ik, ik, dat, dat, ja, niks rechtvaardig moord. Nee, nee, nee. Kijk, want als een persoon iemand iets, iets anders wat aandoet, stel dat iemand nog zoiets slechts doet... Ja. Hij moet uh, zeg maar de slachtoffer compenseren. En als hij dood is, dan doet hij dat niet. Ja, precies. In een, in een, in een libertarisch rechtssysteem, okay. dan moet iemand die iets heel slechts doet aan een ander, ja, die moet uiteindelijk die persoon compenseren. Ja, ja, ja. Uh, Desnoods dat dwangarbeid of wat dan ook. Ja, oké, okay, maar sommige dingen kun je niet compenseren. Stel je voor dat iemand iemand vermoordt iemand? Mm -hmm. maar je kan niet iemand... Ja, maar dan kan je de nabestaanden die... compenseren. Nee, ja, maar je kan niet meer diegene tot leven maken. Die nee, dat, dat is... niet. Maar je kan wel bedrag berekenen. Ja, oké. Okay. De, de nabestaanden dat snap die, ik. Stel ja. dat het de, de man is die, die werkt. Ja. En de vrouwen en de kinderen zijn daarvan afhankelijk. Ja, die moeten gecompenseerd worden. Nou ja, ik ben ook in principe wel van mening dat het, uh, dat het doden van mensen beperkt moet blijven uh, tot uh, noodweer en zelfverdediging. Maar. Ja, en dan nog ja. is de keuze beter van... je kan beter iemand neer taseren bijvoorbeeld... dan het uh, ja, kogelschieten... want dat niet. geeft nog bloedvlekken op het tapijt. <laughs> ja. ja, ik snap het wel. Maar eventjes, ja, dit is allemaal heel theoretisch. Ik kan me er ook heel weinig bij voorstellen, maar... Mm -hmm. kijk, dat, dat iets wat moraal is... betekent niet dat het goed gebeurt. Hey, iemand kan heel... Uh, ja, we kunnen allemaal heel libertarisch zijn... maar er dat, ja, dat kan gewoon iemand op een gegeven moment... wat voor ook door het lint gaan... en het, uh, ja... hier naar het leven staan. Ja. En dan is... Uh, ik weet niet, dan, er zijn in mijn ogen, theoretisch, ik heb, dat, ik heb hier gelukkig helemaal geen ervaring mee, maar ik kan me wel inbeelden dat er situaties zijn waarbij je zegt, ja, ik, ga mij, uh, ik ga niet uh, de mogelijke opties om deze persoon niet dood te maken de hmm. vuur laten passeren. <laughs> Terwijl die zo'n directe bedreiging van mij of mijn geliefden betekent. of zij. Ja, Ik kies er nu toch maar voor om meteen ultieme middel te grijpen. Ik, ik heb ook wel een discussies dan uh, van, ja, als iemand iemand heeft uh, pech langs de weg en uh, begeeft zich op jouw erf om je om hulp te vragen, dan uh, vind ik dat geen grond om iemand dood te schieten vanwege de ja, ja. <laughs> Dat soort uh, maloten heb je ook wel bij de libertariërs zitten. Maar nee, ik, ik denk dat er, uh, ja. ja, in het heetst van de strijd, ja, dan is er misschien geen ruimte om iemand... Uh, om te, te gaan relativeren hoe je iemand het beste kan bedwingen. En is misschien ja, dat hard ingrijpen met dodelijk gevolg. Uh, yeah. Ik weet niet, ik, ik zou niet durven zeggen dat, er geen, dat elke noodweer met dodelijk gevolg uh, een overmatige reactie is. Dat zou ik niet durven brengen. Maar we, we hadden het over Afghanistan en de enorme belastinggeldverspilling trouwens. Om even nog on topic, uh, te gaan. Ja, uh... on topic. Ik bedoel, het, het ging erom omdat uh, Bin Laden daar zat. Oké, okay, daar, daar was het in om te doen. Die was uiteindelijk naar Pakistan gevlucht. Maar toch hebben ze dat land maar bezet gehouden. En, en uh, volgens de bevolking gedwongen om westerse manier ja. van leven aan te nemen waar ze zelfs niet op zaten te wachten. En uh, als die mensen stemrecht hadden, dan zouden ze zo weer op de uh, Taliban. Ja. Oh ja, dat hebben ze trouwens. Maar goed, dus er is uh, ooit, al meer dan tien jaar geleden, is er een uh, twee torens, uh, torens ingestart. Waarbij duizenden mensen om het leven zijn gekomen. 3000 En dat was heel triest. En aan de andere kant van de balans ligt 1 triljoen, 10.000, duizenden, 100 doden. Hoeveel doden? Oh, dat weet ik niet meer. En Irak heb je ook nog, hè? Dit, dit gaat alleen maar om ja, Afghanistan. Precies. Ik bedoel, je hebt ook nog Irak. Ja, precies. Ja. En daar zijn 1 miljoen doden gevallen. Wat we dan zouden kunnen zeggen is dat de, de, de reactie is buitensporig. Ja, behoorlijk buitensporig, ja. En, en, en in Irak is het nog niet voorbij en waarschijnlijk in Afghanistan ook niet. Oh, dit is nooit Want voorbij. Want waarschijnlijk gaan ze dat niet uh, aankunnen, die uh, politiemacht die ze nu getraind hebben en die soldaten. Dus ja, dat uh, is eindeloos. Ja. Ja, de overheid probeert iets op te lossen en ze maken het alleen maar erger, hè? Standaard. ISIS bestond uh, toen nog niet, hè? Nee. Maar toen Al-Qaeda, dat was een ex-CIA-agent met een adresseboekje. Ja. Die Bin heette. Een voormalige employee van de CIA. Ja. <laughs> ja. Ik, ik weet het. Ik, dit, is gewoon <laughs> dit is gewoon zulke shit. Nou ja, er de, de, de waren mensen. Kijk, er zijn heel veel Amerikanen die daadwerkelijk... ...wouden, dat beladen werd gepakt kost wat het kost. Ja, dat ze helemaal gek waren gemaakt door de media. Ja, maar er waren gewoon mensen die dat wouden. Er, wouden. er waren gewoon mensen die wouden daadwerkelijk... ...en die vinden nog steeds dat het een goed idee is... ...dat er op deze buitensporige manier is ingegeven. En dat heeft stemrechten. Ja. ja. Nou ja, wat ik denk... ...dat primair... Hè, ...dus uh, landen als Afghanistan... Uh, ...van de Afghanen zijn. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Nee, maar goed, ik, ik, ik, ik denk dat primair dat, uh, de situatie uh, in een land is aan de, de mensen die daar wonen om zelf iets te ja, veranderen ja. aan de situatie. Ja, en uh, wat, wat wij nu heel erg belerend doen, dat is: wij vinden nou ja, een bepaalde standaard van democratie wat we in de wereld willen verspreiden. Hè? We bring you democracy. Nou ja. La, la, je kunt je afvragen hoe goed dat ons systeem werkt, maar wij zien dat als superieur. Wij vinden het belangrijk dat vrouwen werken, dat vrouwen naar school gaan, et cetera, et cetera. Betalen. Uh, klopt. Dus, dus, dus, dus wij willen de maatschappij op een bepaalde manier inrichten. En als ware dominees gaan wij uh, de Afghanen uh, die in een systeem leven... Van, uh, van, van eigenlijk stammen, uh, hè? Daar, daar komt het op neer. Met uh, de, de taliban, dat zijn ook stammen met zo'n stamhoofd. Mannen en... met baren en zo. Ja. Nou ja, ba barbaren, dat, dat, dat, dat zo hey, man, is ook... Mannen met baren. Ja. <laughs> nou ja ik, ik bedoel, van, van die mensen hebben hun eigen manier van leven. Ja, en ja. Dat, nou dat... ja, ik, ik, ik vind wel dat... Uh, kijk, dat opleggen, daar ben ik ook niet zo van. Maar ik vind wel dat... Een, uh, dat Kijk, het kan best wel zijn dat in Afghanistan ook uh, zeker uh, verlichte geesten rondlopen. Mm -hmm. En als die zeggen van, hè, dat is een groepje mensen die zegt, nou wij wensen niet volgens on onderdrukt door deze stammen te leven. En ja, ze hebben daar zelf niet genoeg middelen voor. En op een of andere manier vinden ze bij ons uh, mensen bereid om daar vrijwillig uh, hulp te leveren. Daar heb ik geen moeite mee. Ik vind best dat je uh, op aanvraag, van een, groep, uh, een bepaalde groep mag verdedigen mm -hmm. tegen een ander. Zeg maar, het zelfverdedigen mag je best uitbesteden... zelfs aan iemand van een ander land, ja. mm -hmm. vind ik. Maar ja, uh, wat jij zegt, ik ben het helemaal met je eens. Voor de rest hebben we daar niks te zoeken... en dat is een zaak van die mensen zelf. En, ja, uh, de, een van de redenen. Was, daar zitten is natuurlijk omdat er voor 600 triljard aan... Uh, delfstoffen daar onder de grond liggen. Ja, ongetwijfeld, dat snap ik ook wel. Ja. Maar dan, dan nog steeds, vind ik... Uh, en dan wordt defensie wordt niks anders dan... Uh, het imperialistische belang van bepaalde partijen op uh, algemene kosten doen nou, en dat, dat is, blijft natuurlijk fout uh, zelfs als je in democratie gelooft en in partijenstelsels dan is dat, moet dat nog steeds fout zijn vind ik mm -hmm. het is, uh, kijk als libertaris kunnen we heel makkelijk al die interventies en alles uh, fout vinden, maar soms als je probeert te bekijken, nou als ik, uh, ik ben een PvdA stemmer en ik ben een vol overtuigd socialist, maar dan nog zijn die dingen fout, ook in die denkwijze, ja als je niet uh, wakker kunt worden voor het libertarisme, wordt dan in ieder geval wakker voor dingen die binnen uh, je eigen wereld. Wat, wat, wat, wat, wat ik trouwens wel opvallend vind, want toen Bush die inval deed, toen stond iedereen op de achterste benen: oh jee, oh jee, dat moet niet kunnen. Uh, en ik zie je wel even, naar kei, als ik kijk naar de keiharde data: 80% van de uitgaven van het defensiebudget was onder Obama. Die demonstranten tegen oorlog, die hoor je niet meer. Die zijn ja, allemaal in één keer weg. Was jij, er, was jij er niet bij? Je hebt toch wel meegemaakt dat Obama kandidaat was voor het eerst? Al nou, We Can Change en die hoop en die hele ja, boodschap. Ja, ik heb dat al voorspeld in 2003, hè? Dat hij president zou worden. Ja, ja maar die hele meningsvorming en de hele beleving daaromheen, ja, ja. dat hebben wij toch allemaal meegemaakt? Ja, ja. ja, ja. Dat, dat was gewoon één grote uh, bijgeloof, was dat. Ja, dat was een grote show, ja. Secte, ja. ja. En daar zijn we gewoon allemaal bij geweest. Dat is allemaal, ja. hebben we gewoon meegemaakt. En ja, dat had Boes niet. Nee, maar toen toen Boes was gewoon gekke poes. Ja, ja, ja. Toen ik op voor het eerst hoorde, toen wist ik gewoon, oh, die wordt president. Weet je waarom? Ik wist toen helemaal niks van politiek af, maar ik wist zelf van verkoop. En ik zag, ja, dat zou een beetje gek zijn als die gast geen president laten worden. Ja, en dat is 2003, 2004, zeg maar, die periode. Ja. Maar ja, toch, ja, het is... Mijn theorie toen was van, ja, wie kan het beste een wasmachine aan jou verkopen? Zo dacht ik toen en toen dacht ik, denk nou ja, Obama, ja. dus uh, dat ja. was 2003, dat ik voor het eerst zag, dus ja, ik wist toen niks van politiek af, alleen van verkopen. Maar uh, we hebben nog ja, een berichtje ja. liggen over Snowden, zullen we die nog even meepakken, nu het nog kan, of? Uh... Ja, tuurlijk, waar niet? Ja, hebben we hebben heel, heel korte tijd. Ja. Ja, ja, we kunnen nog even hebben over Noord-Korea en uh, Obama. <laughs> Sony. Sony, wat achteraf dus een intern uh, hack bleek te zijn. Oh ja. Ja. Uh, toen ik het las, hè, dat originele bericht mm -hmm. uh, van uh, Noord-Korea hackt Sony. <laughs> ja. Toen dacht ik al van dat het een soort speldachtig iets was. Ja. Ik, had, ik kon het gewoon niet geloven. Het land heeft zes computers in totaal. Ja, dus en de... dat gelooft nog steeds in de, in de revolutionaire ontdekking, de floppy disk. <laughs> <laughs> Zo'n land, weet je wel. Hè? Het buigt zo lekker, het, het buigt zo lekker. Mm, buig een schijfje. Op een of andere manier, in, uh, onder bepaalde groepen programmeurs en hackers en zo, is Kim Jong-un enorm populair. Uh, ik, ik ben onder andere bekend dat er een, er is een actiespel is met Kim Jong-un als uh, held. De Great Dictator. <laughs> en dan rijdt hij op een regenboog en op eenhoorns en verslaat hij Amerikanen. <laughs> die, hij is gewoon enorm populair. Bij, dus namens niet direct door Noord-Korea geïnspireerd. Maar er zijn wel degelijk heel veel <laughs> mensen die hem toch op een soort voetstukje plaatsen. Ja, is gewoon, dat is gewoon zo. Ja, zo dat mensen die gewoon fans zijn van Modern ja. Talking omdat het zo fout is. Well, ja. Ja, ja, precies. Nou, dat is het. Dat is het. Exact. Ja. En wat dat betreft, ja. Nou ja, en dat het vrijst dan wel weer iemand met heel weinig fantasie om dat dan heel serieus te nemen. <laughs> ja, nee, maar goed, ja. Het schijnt ja. dus inderdaad dat Obama die heeft dus een, een, een tegenhek laten doen. Ik bedoel, het gaat om een, een bedrijf. Ik bedoel, oh. bedrijven zijn machtig genoeg ja, om hun eigen ja, ja. boontjes te doppen. Nou, sterker en nog, bedrijven zijn vaak ja. beter in staat om dat te doen dan uh, ja, de overheid. Ja. Volgens mij is zo'n Japans bedrijf, toch? Of, uh ja, mm -hmm. ja Wat fuck heeft Obama met een Japanse bedrijf te maken? Ja, ik weet niet. Het was kennelijk een excuus om geld te besteden. Ja, ja, ja. Zijn... Dat hij, heeft, hij, heeft, hij heeft nog niet genoeg geld besteed. Meer. Nog meer geld besteed, ja, dacht hij. Is het... Nog meer. Triljoenen is niet voldoende. Ja, maar laten we nog even naar, naar, naar, naar Snowden gaan. Want uh, Nederland heeft niks geleerd van... Uh... 1940. Nee, nee. Van, uh, van alle... The Great Dictator. Oh, nee, nee, nee, Edward Snowden heb ik het weet over. weet ik wel. Maar ik, ik wil toch wel even zeggen: dat is 1940. Ja, dus, uh, goed, daar hebben we ook niks van geleerd. Nee, maar uh, even, even on-topic, want we hebben heel weinig tijd. Uh, ja. Nederland heeft niks geleerd van alle onthullingen. Ja, als we stoppen met het verdedigen van privacy, krijgen we haar nooit meer terug. Mm -hmm. Nou, dat klopt. Ja. Deze persoon verblijft nota bene in Rusland. Mm -hmm. Dus dat is wel geweldig. Ja, dat is uh, ja, mensen die zeg maar, de schendingen van de privacy aan de kaak stellen... en gevoelige informatie erover naar buiten brengen. Die moeten allemaal vrezen voor hun leven. Ja. Dus ja, en privacy wordt kennelijk uh, privacy wordt geschonden. Dus dat lijkt mij per definitie dus dat privacy iets waard is. Dus dit is wederom iets van waarde... waar de overheid zomaar toegang toe claimt zonder onze uh, toestemming. Ja, ze nemen alles van waarde zonder er iets voor terug te geven. Mm -hmm. En privacy is gewoon één van die dingen... Mm -hmm. En ja, dit zijn ook weer dingen, ja, daar, niemand maakt zich wel zorgen over. De, de, ze, als Facebook, zeg maar, Facebook biedt een enorm goede dienst aan, gratis. Mm -hmm. Net als Google. En als die bedrijven dan alleen maar de gegevens die jij hun verstrekt gebruiken voor hun bedrijfsproces, dan wordt daar uh, door iedereen angstig op gereageerd. Maar uh, ja, als de overheid gewoon zonder tegenprestatie uh, gewoon alles uh, van jou blootlegt, en dat waar we dan ook maar voor gebruikt. Nou, dan uh, klaagt niemand. Mm -hmm. Bijna niemand. Ja. Dat, wat is dat? Dat is een soort, ja, dat, uh, ja dan, dan, dan gebeurt het vast een goede doeleinde. Dat soort bijgeloof hebben we dan weer in die autoriteit. Uh. Maar uh, ja, Snoden. Uh, hij vindt vooral dat we, uh, we zijn al een paar keer door hem aangewezen. Alsgene die het uh, flink fout mm -hmm. doen in Nederland. En uh, nou, nu aanvullend uh, ja, zegt hij, uh, na al die uh, constateringen en waarschuwingen. Uh, gaan jullie verder de verkeerde kant op. Als Nederland. Dat is, uh, ja, dat is ongeveer wat, hoe die het brengt. En dat klopt ook. We gaan ook de verkeerde kant op. Mm -hmm. ja. Het schijnt dat je... Dat las ik hier, dat wist ik niet. Is het al een officiële wet dat je... Als je je computer hebt versleuteld... Dat je, dat je die sleutel moet overdragen aan de overheid? Ja, ze kunnen hier. Ook de introductie van de zogenoemde decryptie... Van het de decryptiebevel... Waarmee de overheid verdachten kan dwingen om hun encryptiewachtwoorden oh. vrij te geven. Oké, okay, dus, uh, ja, dus ze mogen je zeg maar dwingen jezelf te, uh, ja, in het klaagde bankje te stoppen. Oké, okay. oh, nee, dat, dat wist ik niet eens. Hè. Ja, dus ze nemen zeg maar iets, uh, hè, iets, iets heel normaals, van Je hoeft niet tegen jezelf uh -huh. te getuigen. Nemen ze gewoon even een loopje mee. van ja, Als wij jouw computer hebben, dan mogen we jou dwingen om je okay. wachtwoord te geven. Dus... En uh, Snowden zei toen al van, zou uh, ik wel een beetje steken, denk ik, naar die situatie van, uh, ja, wie is ze? Uh, ja, iedereen is toch wel eens een wachtwoord vergeten. Ja, <laughs> uh, maar grappig. Ja, Ja. Jo, ja goed. Ja, ik heb verder uh, niks aan toe te voegen eigenlijk. Uh, Johan, bedankt voor je tijd en voor de uitzending. Ja, ja, ja inderdaad, ik, uh, jij maakt wel het bruggetje naar het einde van de uitzending. Uh, dat is het toch ook al niet? Ja, eigenlijk wel. Nou, ja, hey, we, we zitten nou, uh, misschien kunnen we nog even uh, stilstaan met de, de mooie kerstdagen die voor ons die we voor de deur Nee, hebben. want deze uitzending is na kerst. Oké, okay, dan uh, oud ja, nieuw. Het is opgenomen voor kerst. Na kerst en oud nieuw. Ja, ja, ja, we zitten al uh, aardig wat minuten over de tijd in. Dus als we in de uitzending zometeen wat sneller praten, dan weet je waarom dat is. <middels> ja. Nee, goed, jongens. Uh, ik wens iedereen nog een hele fijne uh, oud en nieuw. Uh, en een hele vrolijke nieuwjaar. Jij ook. Ja, en vooral heel vrij, heel vrij nieuwjaar. En, uh, ja, en gezond. Het het en gezond. En mogen de overheid ten val komen. En, uh, ja. ja, et cetera, et cetera. Ik zou zeggen, toedeladoki. Hoi. Hoi, hoi.